De VVD denkt er nu over na of dat voor de partij voldoende is. Nederland kant met een milde griepepidemie. De afgelopen week steeg het aantal mensen... dat zich bij de huisarts melden met griepklachten... naar 72 op de 100.000 inwoners. Dat meldt het onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg, Nivel. Een week eerder waren het er 52 op de 100.000. Vooral jonge kinderen onder de 4 jaar krijgen er last van...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 De heropening van het station in Roermond is toch weer uitgesteld. Het was de bedoeling dat er rond deze tijd weer treinen zouden stoppen op het station. Maar dat wordt pas later vanavond. De afgelopen dagen mochten treinen er niet stoppen omdat er asbest in het stationsgebied terecht was gekomen. Het asbest was vrijgekomen na een brand in de jachthaven. De rest van de binnenstad van Roermond blijft wel afgesloten. In elk geval tot zaterdagochtend vroeg. Het weer is bewolkt met af en toe regen of motregen. Het is 11 tot 14 graden bij een vrij krachtige en aan zee harde zuidwestenwind. Morgen eerst regen, later breekt vanuit het noordwesten de zon door. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de wegen in de Randstad. Dit zijn de files van 4 kilometer en langer. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer... En bij Knopend Muidenberg nog eens vier na een ongeluk met negen auto's. Drie rijstroken zijn dicht. Vooral naar de A6 heeft het verkeer daar last van. Verderop naar Amersfoort bij de Afrit Bunschoten nog eens vijf kilometer. En naar Apeldoorn bij Barneveld acht. De A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Knoopendel vier kilometer. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Buiten-Oost en Lelystad vijf. A7 Zaandam-Horn bij Purmerend Noord 7. De A12 Den Haag-Utrecht bij Noordorp 6 kilometer. Op de A10 Oost trouwens ook file voor de Zeeburger Tunnel 3 kilometer richting de A1. De A12 Utrecht-Den Haag bij Zevenhuizen 5. A15 Rotterdam-Gorkum voor Gorkum 5 kilometer. De A20 ook van Holland naar Gouda bij Moordrecht 4. A27 Utrecht-Almere bij Bildhoven 5 kilometer... En verderop bij Lexmond nog eens 5. A28 Amersfoort Zwolle. Bij Nijkerk 7 kilometer file. Tot zover de verkeersinfo.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 En jij beleeft het sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Je weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Kerstfeest, dat wens je iedereen. Een goed gevallen tafel, een geliefde om je heen. Maar deze mooie dagen, zijn door een ander killem grauw. Kleven in eenzaamheid, is dat wel doet, nu bekouw. En, en verplaats je nu een ander Met het winnen van 3000 euro was de eerste wintersante op 22 december 2010 een feit. Omdat we recreade in de zomer altijd feestelijk afsloten, leek het ons fantastisch om de ook zo'n feest te organiseren in de winter. Daarom hebben we het hele concept in een wintervariant gegoten. De kinderen kunnen op 20 december tussen 2 uur en 5 uur middags deelnemen aan alle activiteiten van de recreade wintersante 2014. Dit jaar zijn er 11 kramen. Met onder andere de volgende activiteiten. Kaarsen maken, appels versieren, kerstballen marmeren, kersthangers maken, sleutelhangers en vaccinelichtjes maken. Zie voor meer informatie over Wintersantekraampie www.recreade-zandvoort.nl Het is ook mogelijk om combinatiekaartje te kopen. Dat kost 6 euro. Dan kun je meedoen aan de Wintersantekraampie en de sprookjeswandeling. Meer informatie, het Zandvoort Museum, Zwaluwestraat 1. En de leeftijd is van 4 tot 12 jaar. Website www.recreade-zandvoort.nl Je hebt je eigen sleutel. Op elke deur die je gesloten lijkt, open maar de deur naar je hart, voel de rust wees blij. Wees een wezen in vrijheid, want niet iedereen. you do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 What you wanna do Cause my heart is getting lost inside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 Het paviljoen is gesloten van 13 oktober tot 13 maart. Daarom de Ayuma Winter Edition in het Amsterdam Beat Hotel in Zandvoort. Met kerst gaan we natuurlijk iets speciaals doen. Save the dates. Wil je erbij zijn? Reserveer dan via 023 5714 608 of zuidstrand at ayuma.nl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 Cantatori Allegri, dit betekent de vrolijke zangers, gaat in de aanloop van Kerstmis 2014 opnieuw geld bij elkaar zingen voor een goed doel. Net als vorig jaar worden op meerdere plaatsen in Zandvoort en omgeving Christmas carols horen gebracht voor de voedselbank. Na tien jaar actie te hebben gevoerd voor de Stille Armen in Zuid-Kennemerland, Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland, vonden de vrolijke zangers het vorig jaar tijd om van goed doel te veranderen. Zingen voor de voedselbank is ons vorig jaar erg goed bevallen, zegt dirigent Jan Peter Verstegen aan de vooravond van zaterdag 20 december, een van de drie zangdagen. Bij kerst denken wij allemaal aan lekker eten en een gezellige dis met familie en vrienden. Maar dat is door de crisis en andere tegenslagen niet voor iedereen weggelegd. De zangers die Engelse, Duitse en Franse kerstliederen zingen in Dixiaanse klederij, die zullen dat geen gehoren brengen. Voor wie de zangers in levende lijven wil zien en horen, op zaterdag 20 december zijn ze smiddags te vinden op het dorpscentrum van Zandvoort. Maandag 22 december is er een besloten kerstconcert in het zorgcentrum Huisterhagen in Driehuis. En op kerstavond zingt de groep in de protestantse kerk aan het kerkplein in Zandvoort tijdens de jaarlijkse kerksdienst om 11 uur s'avonds. Ondernemers die dit jaar iets willen bijdragen aan de actie voor de voedselbank kunnen hun donatie gireren. Ze worden dan zo spoedig mogelijk op de sponsorlijst gezet. De eerste toezegging is inmiddels binnen van de ondernemersvereniging Zandvoort. Hilden. Silver bells. Silver bells. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks. Busy sidewalks. Dressed in holiday style. In the air there. The feeling of Christmas, children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner. Gisteren was het bewolkt en viel er van tijd tot tijd regen en motregen. De temperatuur steeg staag naar een graad of af 10. Afgelopen nacht was het bewolkt en zacht met de temperaturen rond de 10 graden. De temperatuur loopt vandaag verderop naar uiteindelijk 12 tot 13 graden. De warmste 18 november hebben we in 1987 met 13,6. En op de tweede plaats staat 1965 met 11,7. Een record zit er wellicht niet in. Maar een tweede plaats moet zeker lukken. Normaal is het overigens een week voor kerst een graad of 7. Verder is het vandaag bewolkt en kan er soms wat lichte regen of motregen vallen. Maar de hoeveelheid vallen mee. De zuidwestenwind neemt toe naar krachtig in de polder en naar hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. Vanavond is het droog, maar bewolkt. Komende nacht krijgen we te maken met de passage van een koufront... verbonden aan de depressie Engel bij IJsland. Er gaat het buiig regenen en de zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard windkracht 5 tot 7. Morgen passeert er nog een koufront en valt er in de ochtend wederom buiige regen. In de middag zien we ook af en toe de zon, maar ook dan is de bui mogelijk. De stevige zuidwester draait naar het west tot noordwest en is vrij krachtig. In de polder en hard aan zee. In de temperatuur daalt. Naar koufrontpassage passage van 11 tot 12 graden. In de nacht en de ochtend naar een gratenvacht in de middag. Vrijdagavond in de nacht naar zaterdag. En ook zaterdag overdag is het wisselend bewolkt. En komt het tot een enkele bui. De wind waait uit het westen. Later op zaterdag uit het noordwesten. En is krachtig in de polder. En hard tot stormachtig aan zee. En de temperatuur daalt in de nacht van 5 tot 6 graden. En stijgt overdag na 8 tot 9 graden. Zondag blijft het droog en met over het algemeen vrij veel bewolking. De noordwestenwind draait naar het zuidwest en is matig tot krachtig van kracht. Van kracht en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de graad of 9. De aanloop naar de kerstdagen is en blijft wisselvallig. De bewolking overheerst en zo nu en dan valt er wat regen en kopt het tot een enkele bui. De zuidwesten Later west-tot-noordwestwind draait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan de zee. En de temperatuur staagt maandag en dinsdag naar een graad of elf, en woensdag naar 10 graden. Eén ding is zeker, we krijgen geen witte kerst waarschijnlijk. voorstelling van de babbelwagen. 20 december, Hotel Faber, staat 15. Een historisch digitale fotovoorstelling van Zandvoort aan Zee... op groot met dit keer als thema Op naar Zandvoort. Commentaar, Ton Drommelen. Techniek en bewerking, Bert van Beek. De fotovoorstelling is alleen toegankelijk met een NT-bewijs van 5 euro per persoon... en dit is inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstelling. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Marcel Meijer... Via telefoon 06-138-37-000. Of via info at babbelwagen.nl. De zaal is open vanaf 7 uur s avonds. Oh papa, sit down and hear my song. Oh and if you feel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 And you see that someone so different is a soul Ook tijdens de kerstdagen kunt u bij Holland Casino voor terecht voor een gezellig ametje uit. Een gokje wagen, lekker eten en live muziek. Het ideale recept voor een ametje uit. Woensdag 24 december, kerstavond, optreden van 3. Van 18.30 tot 22.30 uur. 30. Donderdag 25 december, eerste kerstdag, optreden van Sony Craving Duo. Van 18.30 tot 22.30 uur. 30. Vrijdag 26 december, tweede kerstdag. Optreden van Adatio. Ook van 18.30 uur 30 tot 22.30 uur. 30. Meer informatie: Holland Casino Zandvoort. Badhuisplein 7. En de minimumleeftijd is 18 jaar. De prijs per persoon is maar 5 euro. En de website is www.hollandcasino.nl-Zandvoort.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 to sing it out loud Nieuwjaarsduik 1 januari 2015. Ook volgend jaar kunt u weer deelnemen aan de nieuwjaarsduik van Zandvoort aan zee. Het is alweer de 55ste keer dat deze nieuwjaarsduik in Zandvoort gehouden wordt. Voorafgaand aan de duik is er onder begeleiding van leuke muziek een warming up... en na afloop kunnen de duikers een kopje erwtensoep halen. Ook als er niet het water ingaat, bent u meer dan welkom vooral te genieten van de gezelligheid. Tot 1 januari tijdens de oudste duik van Nederland. Meer informatie? Beatsklop nummer 5. Strandafgang Paulusloot 5. De website is www.nieuwjaarsduiksandvoort.nl Michael Knibbe en Johannes van Sta live. 21 december, aanvang 5 uur s middags. Een muzikaal feestje met Michael Knibbe en Johannes van Sta. Songs, hits en Christmas Carol's. A journey from the USA to England, Ireland, Scotland and Wales. In de sfeer van Kerstmis. Meer informatie: Het Wapen van Zandvoort, Gadshuidplein nummer 10. Happy Christmas, Kelko. Happy Christmas, Julie. So this is Christmas. What have you done Another year over And you won't just be gone. And so this is Sylvester Night, 30 december, aanvang om 5 uur middags. Bezoek onze laatste speeldag van het jaar, de Sylvester Night. Op deze dag vieren we groot feest met live entertainment, heerlijke hapjes en vele extra. Met een optreden van Frank Wilson en Petra Schreurs van half 9 tot half 1 s'nachts. DJ Anciano draait de lekkerste hits vanaf 5 uur. Noteer deze datum vast in uw agenda. Meer informatie: Holland Casino Zandvoort. Badhuisplein 7. De leeftijd is 18 jaar en ouder. Pleist per persoon 5 euro. Telefoonnummer 023 5740 574. Het e-mailadres is www.hollandcasino.nl-zandvoort. Dit was voor de laatste maal dit jaar Muziek Boulevard Live. Volgende week is het 25 december en de week erop is het nieuwjaarsdag. Op beide dagen is er geen Muziek Boulevard Live uitzending. Dus ik ben er niet eerder van wat klinkt dat ook ver weg volgend jaar. Ik wens u een hele prettige en gelukkige kerstdagen en een heel gezond... en dat is toch het allerbelangrijkste, en gelukkig 2015. ZFM vervolgt de uitzending met ZFM in de avond tot 8 uur... met een gevarieerd muziekprogramma. Daarna, tot 10 uur, Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en nog onbekende popmuziek... van zowel in als buiten onze regio. Kortom, muziek die nog niet of nauwelijks op de landelijke zenders is te horen... Gepresenteerd door Jaap Koper en Marcus Verdam. En vergeet niet, laat gisteren niet in vandaag verdwijnen. Laat vandaag in morgen voorbestaan. Graag tot volgend jaar. Ik stuur jullie allemaal fijne dagen!